Van 4 uur. Dit is Lieselot Thomas van het NOS Journaal.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 is zin in ZFM. ZFM met nu Zand... Welkom terug bij het laatste uur en we beginnen met The Handsome Poet. Skies on fire. Telkens als ik dit nummer hoor, moet ik aan serious request denken. 2014 in Haarlem. Het heerlijkste nummer dat er ooit is gemaakt. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. En natuurlijk moeten we ook aan onze Duitse buren denken. Onze Duitse boeren. This is for the do. She said Bocelli en Sarah Bridgman. Met de uh, duim to say goodbye. ZFM op 106.9 is... Zon, Zee, Zandvoort en zomerhits. zomerhits. z -M -M. En dan kom je in één keer een hele oude bekende tegen. Die ik vroeger als kleinkind altijd meezong. Topstars. Met de sneltrein naar Zandvoort. Met de sneltrein naar Zandvoort.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 kon haar niet meer missen en Toen ze zei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 Aan de hele zomer nacht, onder een luchtballon verlaat, tot in de vroege morgen, geniet ik alleen van jou. De spanning doet veel met mij, vertraalt me onverklaarbaar. De passie van onze liefde, voel waar ik zo vanavond. Nee, Je voelt me mee, over parwit stranden, los zeg ik geen nee. Als we samen weer belanden in de wilde zee, vol van passie en van lust.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 Komen de mooiste dromen uit zweven naar geluk Onbezorgd en vrij Tot van de morgen komt En ik ben wakker word Doe ik mijn ogen open Lig jij nog steeds naast mij En je voelt me mee Al paar in stranden Toch zeg ik geen nee Als we samen weer belanden In de wildste zee Vol van passie en van lust Neem me met je mee op juni wordt rust. Dromen, dromen van jou. Ieder moment samen bij twee dromen, dromen van jou. Maha Ja, Hazelbel met Howling Go Age Man Met O'Malley One En ja, dit nummer heb ik uh, speciaal even gedraaid Omdat uh, Michael Knubber Die uh, De mannelijke stem die je net hoorde in het nummer Die gaat helaas weer verhuizen naar het oosten Van het land, naar Duitsland En ja, ik ben afgelopen week Bij zijn laatste optreden geweest bij het Wapen van Zandvoort En uh, onder de Oude Eik En uh, ja, het was heerlijk Gezellig daar En uh, ja we gaan nu verder met Jeroen van Broekhoven, met Verliefd. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Zag jij dan niet, niet, niet, dat ik stiekem altijd na je keek Je ja, lachte ik zo wat bezweek: Zo verliefd, lief, lief Dat voel ik echt door heel mijn lijf Ja, zo verliefd, lief, lief En ja, ik ben zeker dat dit altijd blijft Begon je vaker op te zoeken En later werd dat elke dag Om te kijken naar die mooie ogen Het smelten van jouw lach, zag jij Naar je keek, merkte jij niet, niet, niet, Dan als je lachte ik zowat bezweefde. Zo verliefd, lief, lief, dat voel ik echt door heel mijn lijf. Ja, zo verliefd, lief, lief, en ik weet zeker dat dit altijd blijft. Ik wilde alles van je weten, wat je naam is, waar je woont. Ik vroeg je gaan verdeten En dat werd met een jaar lang Zag jij dan niet, niet, niet Dat ik maar naar je keek Merkte jij niet, niet, niet Dat als je lachte ik zo wat bezweeg Ben zo verliefd, lief, lief Dat voel ik echt door heel mijn lijf Ja, zo verliefd ben zeker dat dit altijd blijft We zijn nu jaren ver En die jaren gingen snel voorbij Maar één ding weet ik zeker Jij hoort bij mij, zag jij dan niet? Niet, niet Als dus ik hem altijd naar je keek, Merkte jij niet daar lachte ik zo wat bezweeg Zag jij dan niet, niet, niet Als die man naar je keek dan Ben je lief. jij niet, niet, niet Als je lachte ik zo wat bezweeg ik Ben zo verliefd, lief, lief Toch voel ik echt door heel mijn lijf Ja, zo verliefd, lief, lief En ik weet zeker dat dit en ik ben zeker dat Jeroen van Broekhoff met verliefd Radio in het zand. Voor zon, zee. En heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. En wij gaan verder met Duffs, featuring Zomvank met La La Land. Met de J. in love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 The sound of the drum.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 Maakt zijn naambaar, Want de zon schijnt. Dus pak je radio. Wenner Frans. En zet hem op 106,9. 106,9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerlid. you are A gata me liga mas tá bem balada quero curtir com você na madrugada dançar por lá o sol vai Gata me liga mas tá bem balada quero curtir com você na madrugada dançar por lá que hoje vai rolar o tik tik tchê, tik tik tik tik tchê, tchê, tchê, tchê, tchê. Nog een quero curtir met você na madrugada dançar, zal que hoje vai rolar O tje tje reretje tje tje tje tje Com você na madrugada, Até o sol raiar, Gata me liga, tem balada pé de madrugada Dança, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima E você, É uma festa balada, quero que o tipo comece madrugada a dançar. até o sol raiar, canta comigo, é uma festa balada, quero que o tipo comece madrugada a dançar. que hoje vai rolar o tchê lima e você Yeah, Gustavo Lima! Die gostou jogava go pra cima e Ja, dat was Ballade van Gustavo Lima, we gaan door met George Ezra met Budapest. My house in Budapest my, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus me or you. Oh, you. Oh I leave it all.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 You never make a change.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 My, my hidden treasure chest, Golden Grand Piano, My beautiful castillo, oh, you, you, oh, I leave it all. Woe oh, for you, oh, you, you, oh, I leave it all. DFM, maak je naambaar, want de zon dus pak je radio, ben naar Frans, en zet hem op 106.9. ZFM, yeah. 24 uur per dag, eten zonder. Ja, fijn dat u nog luistert naar ZFM. En hier komt Tovelo met Stay High. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. speeding car would you tell me who you are or what you like what's on your mind if I get it right how will love that no one knows and this secret's all that we've got so far the demons in the dark lie again play pretends like it never ends this way no one has to know even a half smile will help slow down the If I could call you half mine, maybe this is the safest way to go. We're singing. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey hey hey This is the safest way to go. Nobody gets hurt. We're singing. To her. So if I stand in front of a speeding car Zijt weer. ZFM. Nummer uit, wat gemaakt is. En ja, daar komt hij dan. Het laatste nummer: Jazz Climate Ain't Got Far to Go. En dan wens ik u nog een hele fijne week weer